In een van de reactoren in Fukushima was gisteren een explosie. Ook in andere reactoren van dezelfde kerncentrale ontstonden daarna problemen. In een straal van 20 kilometer werden 200.000 mensen geëvacueerd. De problemen zijn ontstaan na het natuurgeweld in Japan.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 Bij een ander ongeluk op de A13 raakten vanavond zes mensen gewond. Drie volwassenen en drie kinderen. Ze zaten allemaal in één auto. De bestuurder raakte onwel en de auto kwam in een sloot naast de snelweg terecht... tussen Delft en Berkel en Roderijs. De zes zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.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 Goedenavond tot 11 uur is dit de zondagavond aflevering van Langs de Lijn. De Nederlandse short tracksters zorgen ver, zorgden vanmiddag voor een grote verrassing... door zilver te pakken. In Sheffield werd de aflossingsploeg tweede op het WK. Ja, zeker. Ik zag niet haar buiten over en ik dacht... nee, zilver, dat kan echt niet. In het laatste schaatsweekend was Nederland succesvol op de WK-afstanden. Lange baan schaatsen. dus de oranje equipe pakte 13 medailles in totaal. Vandaag kwamen er drie bij. Een vierde was gereserveerd voor op de 500 meter voor Annette Gerritsen. Maar zij van de net naast het podium. Ja, ik, ik baal gewoon ontzettend ook omdat ik in goede vorm ben. En uh, ik heb nog nooit zo dicht bij Jenny gezeten, dus dat maakt me extra zuur. De voetbalzondag leek zeer verrassend te verlopen. De drie topploegen kwamen allemaal op achterstand, maar verloren niet. Ronald van der Geer was er een moment vanmiddag dat jij dacht, nee, de top 3 gaat allemaal punten verliezen. Nee, eigenlijk niet. Omdat, uh, gek genoeg, het de laatste weken altijd wel weer herstelt. Het enige wat ik uh, niet had verwacht... is dat NEC uiteindelijk nog naast PSV zou komen. PSV had wel heel veel kansen uh, gemist... maar ik had achter NEC niet meer in staat om te scoren. En dat deed het bijna zelfs nog twee keer. Zometeen praten we verder Ronald Vanavond is ook nog voetbal uit Rusland. Jawel, het debuut van Ruud Gullit... bij Terek Grozny in de Russische competitie. En we praten met Aard Vierhouten... over het wielerweekend. Dan gaat het uiteraard over parijs -Nice en de Tireno Adriatico. 19 jaar heeft het moeten duren, maar eindelijk is er dan weer een WK-medaille voor het Nederlandse short track. In Sheffield pakte de vrouwen relay ploeg zilver na een spectaculaire finale. Een reportage van Edwin Cornelissen. Als je de geluiden op de tribune zo beluistert, dan zijn de verhoudingen wel duidelijk. Vlak voor de relay finale bij de vrouwen. Je hebt deze. Dat zijn Britten met een Chinese achtergrond. En dan heb je deze. Britten met een Koreaanse achtergrond. En dan dit nog. Een klein plukje Nederlanders op de tribune. Maar het moet uiteindelijk op het ijs gebeuren. Het is dus daar waar Nederland een tijd lang in vierde positie rijdt en dus buiten de medailles lijkt te vallen. We lagen in het begin een beetje nog, op, nog vierde en uh, op een gegeven moment gingen de Koreanen andere wissels doen. Die lagen op drie en daardoor kon uh, Sanne, heeft een keer uh, de Koreanen ingehaald en Jorien twee keer en Jara volgens mij nog een keer. Dus ze raakten gewoon echt van slag. En, uh, en dan gaat het mis voor Korea. Met zes ronden te gaan uh, gingen de Koreanen onderuit achter ons. En uh, ja, waarschijnlijk toch uh, van de druk van voor, zeg maar. Dat is een belangrijk moment in de race, want op dat moment realiseert Nederland zich dat het brons al binnen is. Dan denk je, oké, okay, oké, okay, dit is drie, dit is safe. Maar toen bleef we er gewoon zo makkelijk bij en je zag de anderen echt stuk gaan. Dan kun je dus twee dingen doen. Je kan de derde plek consolideren of je gaat voor meer. En het is precies dat wat Anita van Doorn deed. En toen zag ik ineens dat, uh, dat de Canadezen voor mij uh, ja, echt helemaal kapot ging. Dus, uh, ja, toen dacht ik alleen nog maar, uh, ik ga ervoor. En uh, ja, in de laatste ronde kon ik er buiten om inhalen. En, uh... Ja, dan zie je Anita zo uh, op stoom komen en die kan deze pas steeds meer terug. Nou, ik hielp het niet meer daar op, op het middenterrein. Ja zeker. Ik zag Anita buitenom en ik dacht, nee, zilven, dat kan echt niet. Anita die springt gewoon buitenom. Naar. Dat is echt heel mooi. Want het is iets waar ze eigenlijk altijd heel veel moeite mee heeft. Dat we... Nou ja, sinds een, een maand of drie aan het trainen zijn. Godverdomme jongen, ga ervoor. Het, uh, Dood of de Gladiole. Haal eens wat uh, bols to the wall, zeggen wij altijd. Hè. Ja, ze ook gewoon tussen de twee rijden door, Dat was echt prachtig om te zien. Ja, dat was echt, uh, echt super. We hebben het gewoon met z'n allen echt, uh, echt helemaal goed gedaan. Als tweede komt Nederland over de finish. Dat is echt super mooi als ze dan over de streep komt met zilver. En als zilveren medaillewinnaars worden ze aangekondigd. Goed, Het volkslied wordt hard meegezongen door die Chinese Britten op de tribune. Maar de waarde van het zilver voor Nederland is groot. We hadden al goud op de EK en een medaille op de World Cup. En dat we dan zo afsluiten, dat is echt uh, geweldig. Nou, ik denk dat uh, wij allemaal echt super blij zijn met die medaille. En, uh,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 Ja, dat is nog wel eventjes wennen, ja. En Jeroen Hamert er al steeds op, maar het is wel wennen. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon zo. Ja, het klinkt prachtig. De Nederlandse trackers zijn wereldtop. Van de korte nu door naar de lange baan. Met 13 medailles op de weken afstanden in Insel hebben de Nederlandse schaatsers het seizoen 2010-2011 afgesloten. In Zuid-Duitsland waren Irene Buust en Bob de Jong belangrijk voor Oranje... met beide twee keer goud. Sebastian Timmerman, 13 medailles op de weken afstanden. Is dat eigenlijk veel of is dat gemiddeld? Nou, het is meer dan gemiddeld en er is één keer een weken afstanden geweest... waarin Nederland nog meer medailles behaalde. Dat was in 1999 in Ereveen. Toen waren het er maar liefst 15. Dus uh, um, ja, meer dan gemiddeld en, uh, en uh, op één na beste toernooi... wat Nederland gereden heeft qua weken afstanden ja, En dat is wel weer in een na-Olympische seizoen. Hè? Heeft dat ermee te maken? Nou, voor een deel denk ik wel. Kijk, er zijn altijd schaatsers die bijvoorbeeld de Amerikanen, die dan weer een studie oppakken in zo'n na-Olympisch jaar, en qua training iets minder doen dan in een Olympisch jaar. Maar aan de andere kant waren er toch ook genoeg schaatsers te zien in dit seizoen die er wel gewoon vol voor gingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Martina Sablikova, die Europees kampioen allround werd. Ik denk bijvoorbeeld aan Christine Nesbitt, de Canadese, die alles had gezet op het WK Sprint en dat ook wist te winnen. Daarna wel ietsje minder was. En als ik bijvoorbeeld kijk naar het afgelopen weekend en naar de 1500 meter bij de mannen. En het enorme hoge niveau daar bijvoorbeeld van de Noor Hova Bukku, die daar Johnny Davis versloeg. Dan zijn er nog wel genoeg niet Nederlandse schaatsers te noemen die ook een uh, heel hoog niveau hadden in dit nou Olympische jaar. Goed, het was het eerste toernooi, Sebas, in het nieuwe Inzel, in de nieuwe hal. Uh, gaat deze hal een belangrijke plaats innemen? Ja, dat denk ik wel, want uh, de tijden waren, waren heel goed. Uh, denk daaraan bijvoorbeeld aan de 10 kilometer van Bob de Jong, tweede tijd ooit. Uh, de 500 meter, de, de tweede serie van q Yugli. een geweldige goede tijd... Een na beste tijd ooit gereden buiten Salt Lake en Calgary. Um, ze moesten wel in Insel dat uh, in de afgelopen jaren eigenlijk een beetje de strijd verloor van Erfurt en Berlijn. Waar wel overdekte banen stonden. Waar heel veel ploegen in de zomer ook vanwege het zomereis naartoe gingen voor trainingskampen. Uh, Insel die raakte een beetje de status van uh, belangrijke banen in Duitsland kwijt. Dus ze moesten het wel overdekken om die status terug te winnen. Uh, er ligt hier heel snel ijs. Uh, ze kunnen heel snel switchen als het ware. Van sprintijs naar ijs wat geschikt is voor, voor langere afstanden. Ze mogen daar ook nog wat middelen bij gebruiken die bijvoorbeeld in Nederland vanwege milieutechnische redenen niet mogen. Ze hebben ook een, een luchtcirculatiesysteem zoals ze dat noemen. Waardoor schaatsers uh, een beetje meewind krijgen zo nu en dan. Wat extra meewind. Je merkt het ook in de hal waar de lucht heel erg droog is. Ja en als we dan inderdaad kijken naar de tijden van dit weekend. Die waren echt hartstikke goed. Dan uh, kan Insel kan echt een belangrijke plaats gaan innemen in het schaatsen. Dan kunnen we even kijken naar het seizoen dat nu echt is afgelopen. Irene Buust en Bob de Jong zij zijn wel gezichtsbepalend geweest hè, dit seizoen. In ieder geval voor Nederland. Ja, absoluut. Uh, Irene Buust die uh, vanaf het WK Allround in Calgary heel erg goed was. Daar won ze. Uh, vervolgens die uh, hele goede vorm meenam hier naar Insel toe. Hier met uh, twee keer goud uh, individueel en twee keer zilver. Eén uh, uh, keer met ploegachtervolging en één keer individueel ervan doorging. Echt heel erg goed in orde was. Uh, uh, ze leek echt weer nu op de wust die we kennen uit 2007. Toen ze echt doorbrak in dat na Olympische seizoen. Daarna natuurlijk veel problemen gehad. Overtraind uit vorig jaar. Uh, op discipline en karakter Olympisch kampioen geworden. Maar nu staat de oude wuste weer. En Bob de Jong. Ja, een dikke dertiger. Maar het is geweldig als je uh, dit seizoen weer naar hem keek. Hij heeft één wedstrijd niet gewonnen. En dat was in Berlijn. En voor de rest, waar die reed, daar won hij. Nou, ik neem mijn petje af voor Bob de Jong. Die uh, dit seizoen het marathonschaatsen heeft gecombineerd met het uh, lange baanschaatsen. En echt het plezier nog steeds heeft in het schaatsen. En uh, geweldige resultaten heeft geboekt. Ook hier in Insel, twee wereldtitels. Mm -hmm. En vooral die 10 kilometer en de tijd die hij daar reed, Nou, dat was uh, formidabel. Ja, tot slot Bas, het was natuurlijk het seizoen zonder Sven Kramer. Uh, heb je hem gemist? Nou, ik denk dat de Nederlandse schaatsen hem in ieder geval vandaag gemist heeft op de ploegenachtervolging. Wat wat was voor het eerst dat Nederland geen goud won op dat onderdeel. Um, uh, zonder Sven Kramer dus inderdaad. En uh, uh, ja, natuurlijk hebben we hem wel gemist. Want hij heeft ons uh, toch altijd versteld doen staan met hele mooie wedstrijden. Er zijn wel andere rijders die dat vaandel natuurlijk hebben overgenomen. Misschien doe je ook te veel af aan bijvoorbeeld Bob de Jong. Als je inderdaad uh, nu gaat zeggen: we hebben Sven Kramer enorm veel gemist. Hij zal uh, volgend jaar moeten bewijzen dat hij, uh, dat hij er weer staat. Uh, hij was hier in Insel. Hij oogde wel relaxed. Hij heeft zich de laatste weken wat meer laten zien dan in het begin van het seizoen. Toen hij echt in de anonimiteit aan het trainen was. En hij zal uh, niet op vakantie kunnen. Wat de andere schaatsers wel doen. Hij moet uh, eigenlijk nu weer gaan trainen. En zorgen dat hij met een goede basis de zomer in gaat. En dan uh, gaan we wel zien of. En uh, zo ja, hoe goed hij aan de start staat, als we in november weer gaan beginnen. Sebastian, dank je wel. Uh, uh, geniet van, van de zomer. Maar dan ga jij wielrennen, hè? We gaan de fiets op. Ja, tenminste, de, de wielrenners zijn al bezig. En ik ga straks de motor weer op en naar de wielerbaan en dat soort dingen. Oké, okay, Sebastian Timmerman, dank. Graag gedaan. Ja, we gaan even door over de WK-afstanden. Want ik zei het al eerder, Annette Gerritsen werd vandaag vierde op de 500 meter. Dat is een vreselijke plaats. Die 500 meter die trouwens werd gewonnen door Jenny Wolf. En daarmee eindigde het seizoen voor de ligaploeg van Gerritsen niet met het succes waarop was gehoopt. En over de toekomst is ook nog veel onduidelijk. Een reportage nu van Steven Danebout. Al bij de start van haar tweede 500 meter tegen... Maakt Annette Gerritsen een misslag. Ze vergooit daarmee haar kansen op het podium. Ja, je bent toch wel even uit je ritme en zo. En, en zie je Jenny rijden en uh, toch voor het gevoel loop je er eigenlijk een beetje achteraan. En uh, ja, ik, ik baal gewoon ontzettend ook omdat ik in goede vorm ben. En uh, ik heb nog nooit zo dicht bij Jenny gezeten. Dus dat maakt me zo zuur. Ja, precies. Dat weet je dan. En, maar weet je dan ook al tijdens die tweede race van, dat een, ja, een klein misslagje fataal tussen aanhalingstekens kan zijn? Ja, weet je, zo klein zijn op zich wel de verschillen. En uh, ik had wel een beetje mogelijk die tijden van die andere meiden gezien. Dus ik ze ongeveer, wat ik moest rijden. Maar aan de andere kant ben je ook gewoon helemaal met je race bezig. En uh, ik had zoiets van, ik geef ze rijden en een cirkel waar ik sta. Op welke manier ga je nu de zomer of ja, het voorjaar in jouw vakantie in? Ja, uh, ja, het is wel jammer, weet je wel. Maar ik had aan de andere kant ook zoiets van, ja, als ik tweede was geworden. Weet je, ik wilde hier gewoon echt laten zien dat ik... Dat ik dat ik dat kan. Ja, maar dat heb je vorige week ook al laten zien. Ja, ja, maar dat is een wereldbeker, dat is een wereldkampioenschap. Dat is gewoon, weet je, hier moet het gewoon gebeuren. En is zit de vervelendste plek, zoals je bekend staat, de vierde plaats. Ja, maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, weet je, dan was ik tweede of derde, ik ben al een keer derde geweest. En als je dan dus... heb gaat, je ook niks aan, wou je zeggen. Nou, weet je, ik ben er al zo vaak best wel dichtbij geweest. En ik wil nu gewoon winnen. Maar dan is de vraag, uh, had je zonder uh, kle kleine schoonheidsfoutjes Jenny Wolf vandaag wel verslagen? Ja, dat weet je nooit. Ik Misschien ook niet hoor, want ik moest ook 16 honderd op de goed maken. Maar uh, ja, dat uh, waarschijnlijk ook niet. Maar dan, weet je, dan is de race heel anders. Dan zit je anders in die eerste 100 meter en dan heb je misschien een, net een betere kruising, dat je iets dichterachteraars zit. Dus is op zich de hele opbouw is net uh, iets anders. En dat zei Annette Gerritsen na haar laatste schaatsmeters van het seizoen. Haar ploeg Liga met Marjane Timmer als inmiddels gestopt boegbeeld... werd pas vlak voor dit seizoen in elkaar gesleuteld. Volgend jaar moet de ploeg uitbreiden naar zes schaatsers om de A-licentie te behouden. En coach Peter Kolder, zijn contract loopt trouwens af, wil meer veranderen. Ik denk dat er, dat er zijn veel meer mogelijkheden zijn. We hebben er echt voor gewaakt om heel veel nieuwe dingen te gaan doen... Je, op het moment dat je als coach binnenkomt half juli uh, en, en uh, uh, elkaar moet leren kennen... en je hebt 2,5 maand, ja, dan, dan ben je vooral bezig met van wat, wat hebben ze gedaan en, uh, en wat kunnen ze. En, uh, en vooral dat te, te, ja, te bewaken, dat dat zo blijft. En, en ja, dat, dat kan veel beter. En er da, zijn, zijn al heel veel winstpuntjes te behalen. Dus uh, ja, dat, uh, dat moet er gebeuren. Ja, je hebt daar wel ideeën over? Ja, natuurlijk heb ik daar ideeën over. Absoluut. Ja. Ja. Maar de vraag is, uh, werk jij volgend jaar nog voor Team Liga? Ja, geen idee. Dat heb ik nog geen uitsluitsel over. Dat zal binnen nu en twee weken duidelijk worden. Ja. Jij, wil, jij wil graag door. Jij wil met dit team verder. Ja, ja ik denk dat er meer uit te halen is. En uh, Ik heb het ontzettend naar mijn zin. En uh, ja, Ik wil graag verder. Ja. Hoor jij dan ook de verhalen in de wandelgangen van uh, dit was ook meteen het laatste seizoen uh, voor jou? Nee, dat heb ik niet, uh, die heb ik nog niet nee. Okay. nee. Dus je maakt je geen zorgen? Ik maak me geen zorgen, nee. Of maak je, je sowieso geen zorgen? Nou ja, weet je, ik heb mijn uiterste best gedaan en, uh, en we hebben een mooi seizoen gedraaid. En uh, ja, er is gewoon meer uit te halen. Alleen uh, de opdracht, wat ik al zei, was heel duidelijk uh, ja, bewaken wat er is en, uh, en een team opbouwen. En uh, daar zijn we nog steeds mee bezig. En uh, ja, dat, dat het beter kan, ja, dat klopt. Dus jij zegt, van, ja, het zou niet handig zijn om nu weer een nieuwe coach erbij te voegen en nou, uh, nee. mij, te, mij, te, mij, te, mij te skippen. Nou, dat lijkt me niet handig, nee. Uh, als je wat wil opbouwen en je wilt een goed team worden en een team ook die... Uh, die gewoon op de lange termijn uh, uh, ja, een, een, een, een team wordt als TVM-controle, uh, noem maar op, zoals de afgelopen jaren, dan, uh, dan lijkt me dat niet handig, nee. Buiten de schaatshal in Insel, tussen de lokale glasblazen staat Marianne Timmer. Ze kan nog niks zeggen over haar rol volgend jaar in de ploeg. En ook over de rol van Peter Kolder wil ze niet al te veel kwijt. Uh, dat zijn allemaal geruchten en er wordt heel veel gesproken, heel veel gezegd, heel veel gedaan. Uh, ja, ik... Uh... We zien het wel uh, hoe het gaat lopen. Ik, uh, ja, ik, ik, ik zie daar verder niet uh, een groot probleem of zo. Hey, want um, hoe kijk jij terug op de, het afgelopen jaar met Peter Kolder? Nou, ja, wij hebben natuurlijk op zich uh, ja, wij hebben een heel goed seizoen gehad. We hebben natuurlijk met, uh, met, met de voorseizoen niet een, uh, een perfecte rustige situatie gehad. En wij hebben met elkaar gewoon uh, toch hele mooie resultaten neergezet. Ja, maar hij zegt zelf ook, ja, ik had eigenlijk uh, liever meer tijd gehad. Maar ja, dat was er nou eenmaal niet. Nee, ja, de situatie was zoals die was. En uh, ja, we hadden natuurlijk nooit verwacht dat wij uh, ja, met z'n drieën alleen verder zouden gaan. Dus ja, daar moet je heel snel schakelen. En dat, uh, dat heeft gewoon tijd nodig. Ook zegt Peter Kolder, ik zou graag verder gaan. Uh, want ja, het zou denk ik voor het team ook niet goed zijn als je nu weer met een nieuwe coach begint. Ja, nou ja, daar heeft hij zeker een punt. En jullie gaan binnenkort aan tafel zitten? Ja, we gaan natuurlijk met elkaar om de tafel zitten en eens kijken we wat, welke richting we naar voren gaan. En uh, ja, daar, daar gaan we nu niet, niet voor een WK heel lang uh, over discussiëren. Dat gaat zometeen uh, in rustig vaarwater komen en dan uh, ja, op naar het volgende sessie. Fire Johnny, come home. Oh, oh, oh. Wat een goal! De Eredivisie. En dan niet. een laatste goal! Koploper PSV verspeelde punten bij NEC. Een slotoffensief van de Nijmegenaren bracht de 2-2. Ook de aanvoerder, centrale verdediger Ramon Zomer... ging mee naar voren op aangeven van George. De man die de eerste goal voor NEC maakte... Kreeg hij de bal achter Isaakson. De supporters van SC Twente konden vlak voor het einde van de wedstrijd tegen VVV... juist opgelucht ademhalen. Ja, ja, daar is hij. Toch, toch, toch, FC Twente. Ola, Joon. de invallen van Bayrami heeft uiteindelijk dan toch binnengekopt. En ook Ajax herstelde zich van een vroege tegentreffer. Willem II werd verslagen. 3-1 geworden voor Ajax met Eriksen, die weg is aan de linkerkant. En uh, hij is snel. Hij maakt zijn derde van het seizoen, Eriksen. Feyenoord ontsnapt uiteindelijk tegen NAC. Het werd 2-1. Keeper Rob van... Van Dijk zal vooral slechte herinneringen overhouden aan het duel. Jenner gaat nu uh, uh, aanstel te maken richting het uh, doel. Twee scharen, nog een schaar, nog een schaar. En dan schieten. En de over oh, Dijk. Jongen, ach, ach Rob van Dijk, wat triest. De revelatie van de Divisie ADO Den Haag, leed wel puntenverlies. De Graafschap was met 1-0 te sterk. Het is de eerste aanval van de Graafschap, maar wel perfect uitgevoerd. En de superboeren dus op een 1-0 voorsprong tegen ADO Den Haag. Na 10 minuten rijden op coupon. AZ neemt de vierde plaats over van ADO. AZ won gisteren met 2-1. Van Rode Sc. Ja, de top 3 had het moeilijk vandaag. PSV, Ajax en Twente kwamen alle drie op achterstand tegen op het oog, toch makkelijke tegenstanders. Roland van de Geer is weggeschoven. Roland, goedenavond. Hallo. Is het de vermoeidheid na zo'n Europa Cup Week? Nou, dat zal er best bij komen. Moet dat wel doen. Maar ze gingen natuurlijk al niet in bloedvorm allemaal de Europa Cup Week in. Het is een zwaar schema. Maar ook alle ploegen kampen een beetje met wat vormverlies. Twente is natuurlijk al een paar weken. Die zijn echt kwijt, hè? Die vechten elke keer tegen een achterstand. Komen uiteindelijk wel terug. Dat valt dan te prijzen. En PSV heeft het ook lastig om wedstrijden vroegtijdig te beslissen. En Ajax is wat wisselvallig. Speelde natuurlijk tegen Spartak Moskou een fantastische eerste helft. Tweede helft ietsje minder, maar nog altijd wel beter dan de tegenstander. Ja, en vandaag eh, laten we het in het begin ook even afweten. Maar corrigeert het uiteindelijk wel, En dat is er ook alweer een, een verdienste. Maar rode kaart voor Willem 2 ja. is natuurlijk ook wel in hun voordeel. Dat maar goed, erbij. wat PSV dus had, uh, is gebeurd, hè, een, een later gelijkmaker... dat had de andere twee ploegen dus ook kunnen gebeuren. Dat had zomaar gekund, want er zijn uh, zowel tegen, tegen PSV, Twente als Ajax... kansen geweest voor de tegenstanders ja. om, uh, om doelpunten te maken. Het had allemaal heel anders kunnen lopen. En waarom maar, gebeurt het bij PSV wel? NEC 22. Het probleem is een beetje dat PSV een wedstrijd maar niet kan beslissen. Kijk, Ayers beslist op een gegeven moment die wedstrijd. Eriksen maakt die 3-1 en dan is het klaar. Dan zijn alle aspiraties van de tegenstander weg. NEC blijft gewoon in de wedstrijd. Ja. PSV, en daar hebben we het al eens eerder over gehad... PSV is, is moeilijk in staat om zichzelf te belonen... door zijn wedstrijd vroegtijdig te beslissen... waardoor hè, de organisatie wat minder onder druk komt te staan. PSV moet altijd 90 minuten lang vol gas, veel energie... Ja, en, een, en een tegenstander op een gegeven moment blijft erin geloven. En daar krijg je dan mee te maken. Dat gebeurde nu bij NEC ook, denk ja. ik. Laten we luisteren hoe hard het gelijkspel aankomt... bij de trainer van PSV, Fred Rutte. Jeroen Elsoff sprak met hem. Nou ben je wel iemand die uh, meestal vrij rustig kan blijven. Hoe moeilijk is dat nu? Uh, nu, uh, even een aantal minuten later is... nu ben ik wel weer tot rust gekomen. Omdat je namelijk moet wel relativeren. En, uh, relativeren in de zin van uh, niet je emotie laten gaan. En, uh, dat hebben we net even gedaan binnen. Dus wat dat betreft, uh, wij moeten gewoon weer door... En, uh, en we hebben alles nog in eigen hand. En ja, deze wedstrijd is een hele vervelende. Omdat je namelijk... Uh, je moet het drie in maken. En dan is alles gelopen. Dan, dan, dan heb je die drie punten heb je binnen. Geef ons alsjeblieft eens een klein kijkje hoe dat dan gaat. Als jij je emoties wel laat gaan. Ga je gooien met dingen? Hoe, hoe gaat dat? Nee, maar ik, bedoel, uh, ik, ik doe dat op mijn eigen manier. En, uh, en heeft, uh, met alle respect voor iedereen van buitenaf. Die hebben daar helemaal niks mee te maken. Hoe, dat ik, dat, uh, hoe dat ik dat doe, dat is, dat is voor mij.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 Zelfkritisch, Fred Rutte. Ronald, hoe denk jij dat het uh, aan toe ging in de kleedkamer van PSV? Nee, dat kan iedereen toch wel invullen. Fred Rutte, ik niet echt. Met dat is hem... toch ook gewoon een man met emotie en die heel boos kan zijn... en ja. die met stemverheffing kan praten. Dat zie je hem toch ook wel eens tegen een vierde man doen? Of, uh, nee, ik denk dat hij uh, even de tegels van de muur heeft uh, uh, gescholden... waarschijnlijk, en uh, uh, wat mensen persoonlijk heeft aangesproken. Ja, wie dan? Maar... En daarnaast zich, nou ja, misschien wel uh, Manolev, die zich toch wel erg makkelijk door uh, zomer in de luren liet leggen. Er zijn natuurlijk kansen gemist. Er uh, zijn wat over Trainingen gemaakt. Ach, weet je, dat zal een totaalplaatje zijn en hij zal met name boos geweest zijn op het totaal en op wat er gebeurd is. Maar hij uh, is weer redelijk snel herpakt. En zo kennen wij Fred Rutte ook eigenlijk zo, zoals we ja. net hoorden. Van de ene trainer naar de ander. De, de, de, de, misschien wel de morele winnaar van vanmiddag. Mereel Vloed, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe ging het er bij jullie aan toe in de kleedkamer? Nou, rustig. Ja? Maar toch ja. de morele winnaar of niet vandaag? Nou, dat moet winnen, weet ik niet. Is ah, uh, je, je bij 2-2 van het stap zo vlak, uh, vlak voor tijd? Jawel, dat is natuurlijk gewoon uh, goed. Maar ik kan niet zeggen dat het bij ons stemming ging van een uh, overwinning. Oké. Okay. Hoe, hoe ging je naar deze wedstrijd toe? Want je weet dat PSV het zwaar heeft gehad. Met een uh, pittige wedstrijd donderdag natuurlijk nog waren ook heel erg gekeken naar mijn eigen ploeg. Uh, we hadden niet de, de vorige wedstrijd niet dat gebracht wat we graag wilden brengen. Mm -hmm. Daar ben je dan de hele week mee bezig. En we hebben tegen de jongens gezegd, nou, zorg dat we dat in ieder geval wel op deze wedstrijd gaan brengen. En dan kijken we wel wat het dus resultaat wordt. Ja. En, en, en hoe heb je dat gedaan dan? Hoe heb je die, je ploeg voorbereid? Nou ja, eigenlijk zoals uh, we doen normaal gesproken altijd bij de ploeg voorbereiden. Met uh, informatie over het tegenstander, uh, onze eigen speelwijze. Alleen misschien deze week wat meer accenten gelegd op uh, het gif. En uh, ja. op de juiste manier in de wedstrijd leggen. Over gif gesproken. Je spits Björn Flemings, die liet zich behoorlijk gelden vandaag. Sommigen vonden dat hij over het randje ging. Al blijft de tegenstander Jermaine Lens nog diplomatiek na afloop. Luister even mee. Ik wil er eigenlijk niks over zeggen, maar... Uh... Er, er lopen een aantal spelers bij hun het team die, die, denk ik, uh, niet meer voetbal bezig waren op een gegeven moment. Ja, we hebben de beelden kunnen zien. Je hebt een, uh, een paar aanslagen te verwerken gekregen en, en de grootste was van Flemings. Ja, inderdaad. Maar goed, uh, samen niet van voetbal kennelijk. Ja, ik begrijp dat je uh, op je lip moet bijten om collegiaal te blijven. Ja, ik ga daar verder niks over zeggen. De beelden die spreken voor zich, denk ik. Dus. Jan Vloet, vond jij dat hij te ver ging? Je spits Flemings? Nou, te ver niet. Hij ging er fel op in. We komen in een moment waar we ons eigenlijk laten aftroeven. Daar hebben we voor de wedstrijd gesproken van ga nou lekker agressie. Die persoon moet je wel zien. In de markt is wat wedstrijd aan de grens. naar de ene speler natuurlijk wat feinsaardiger. De andere speler is wat lomper in zijn motriek. Nou, het is bij ons een wat bonkige, lompige motorische jongen. En ik weet wel dat je dat niet zo doet, maar die is inderdaad wilde erin gegaan. En, uh, ja, een beetje natrappen, volgens mij die tweede actie, wat ik, wat, of vond je van niet? Of is dat gewoon echt het duel nee, en ik, de felheid? Ik, ik, ik, moet, ik moet zeggen, ik heb uh, uh, niet alle beelden gehad, want ik moet nog uh, dvd kijken. Want ik ben eigenlijk net van slaan met eten. Maar uh, de beelden die je zover als ik het heb gezien, er wat meer wilde en uh, drukke... ...en wat ongecontroleerde beweging bij, die gebeurt wel vaker. Maar ik heb bij onze spelen met een hooghond, maatschappij gehad. Ik heb uh, spelers gehad die uh, met een kwamkaanvanger aan het moesten. Dus wij hebben ook de aanslagen gehad. En ik denk niet dat het zo is dat er een van onze spelers, en dat weet ik al zeker, moedwillig deze wedstrijd switch gaat gehad. We zoeken Lens of wie dan ook op om die te gaan beschadigen. Die intentie heeft niemand van onze spelers gehad. Je verwacht ook niet een openbaar aanklager die nog uh, moeilijk gaat doen? Dat weet ik niet. De is tegenwoordig natuurlijk een hot item, omdat ja. natuurlijk alles nu onder zo'n vergrootas wordt uh, gelegd. Uh, als je ziet uh, wat er allemaal gebeurt, dan kun je een plusje en minnen zetten. Dan kun je kunt je eigenlijk ook afvragen hoe doelpunten plaatsvinden. Nou, ik vond het een mannelijke wedstrijd uh, met inderdaad wat gif uh, in het einde erin. Maar ik vond niet dat er iemand de erover ging, zowel niet van BSV als ook niet van NSC. Nee, eerlijkheid gebied ook te zeggen dat Erik Pieters bijvoorbeeld er ook hard in ging. Um, goed, met een puntje, uh, een stapje van het veld. Wat kan NSC nog? Waar speel je eigenlijk nog voor? Want jullie zijn veilig, Europees voetbal is lastig. Nou ja, kijk, uh, daar heb ik de jongens ook voor gehouden. Je kunt allemaal heel verkeken kijken waar je over zeven weken staat, met de zeven weken te gaan. Maar je kunt het ook van week tot week kijken, ja. nu aan je PSV, koplopen die je thuis krijgt. Nou, daar zijn alle ogen op gericht, gaat dan een mooi resultaat. Volgende week hebben we de Graafschap, nou als je die met een goed resultaat bent, kun je de beste van Gelderland worden. Nou, zo ja, heeft, dat eh, telt ook hè? Dat telt zeker <laughs> uh, in Nijwegen. Nou, zo zijn er zijn nog heel veel uh, zaken uh, te winnen. We hebben nog steeds de van Nederland in huis. Nou, dus we hebben er nog genoeg prijzen over de team als het individueel te verdienen. Ronald van der Gier, nog één vraagje aan je. Uh, je keeper Sillissen wordt genoemd bij, uh, uh, ja, als, als tijdelijk opvolger bij Oranje. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, ik vind dat Jasper uh, het fantastisch heeft gedaan. Hij heeft uh, vriendenvrijhand verbaasd, mijn ook. Uh, hij komt erin door een blessure van Gabor, Jabba -wabos. en uh, pakt het op en doet het echt vertreffelijk. En op dit moment kan ik hem, ja, er zijn soms wat kleine schoonheidsvrouwtjes, maar hij heeft eigenlijk uh, ook dus misschien twee fouten gemaakt. Als je dan ziet dat hij daar een wedstrijd of 18, 19 heeft kiept. ja, heb hij iets prima gedaan. Dan is een jongen met uh, ja, veel mogelijkheden. Gaat ja. het niet te snel? Ja, kijk, als je praat over het Nederlands Elftal gaat het natuurlijk misschien best snel. Uh, en dan is het ook altijd de vraag of het goed of niet goed is. Van de andere kant vind ik het altijd wel leuk als jongens dit meemaken en het niet de kosten gaan van de prestage. Maar ja, het is moeilijk in te schatten, uh, omdat. Ik verwacht het niet dat het gebeurt, omdat ik denk dat ze gewoon een krol van, jonge, van jonge Rijnje overschuiven. Mm -hmm. Dat zou het logisch zijn, want die heeft dispensatie dus Dat is net zo enthousiast van dispensatie van Jonge Rijnje. Dus op zich praten we ergens iets over wat denk ik denk niet reëel is, maar dat clubs hem volgen en dat de KVB hem in de gaten houdt, ik denk dat dat wel heel logisch is. Wil je vloed? Dank. Dankjewel. Dank je wel. Oké. Okay. Tot snel. Goed, uh, Ronald, uh, ja. PSV, puntverlies in, in Nijmegen, Ajax dus niet, want het kwam wel achter... Ja. Tegen Willem II. kwam achter, ja. 3-1 uh, zegt dan, als je zo'n zo, zo uitslag ziet... denk je, nou, dat is een makje geweest. Was het een makje? Nee, dat was het niet. Want Ajax had een, een, een matige eerste helft... Uh, waarin het veel weggaf aan Willem II. Uh, kansen. Uiteindelijk een beetje ongelukkig moment van Jeroen Verhoeven... zette Willem II ook op voorsprong. Daarna zijn er nog wel wat mogelijkheden geweest. Dus het was niet altijd even scherp. En Willem II deed precies wat je moet doen tegen een ploeg... die Europees diep heeft moeten gaan. Ja. Uh, vastzetten, uh, vanaf het begin aangeven wat je, uh, wat je wil. Uh, Ajax heeft overigens zelf ook nog wel wat kansen gecreëerd in de eerste helft en ja daar ging het wat slordig mee om maar in de tweede helft mede door die rode kaart voor Halidovic werd het uiteindelijk recht getrokken ja. en zag je wel een beetje de, de ook wel weer toch af en toe de klasse van van Ajax want het waren geen onaardige goals natuurlijk <laughs> El Hadouï dat is de man over wie zoveel wordt gesproken de afgelopen tijd bij Ajax hebben ze die gemist vandaag? Of? Ja, dat vind ik zo moeilijk, omdat ja. El Hamdoui ook niet in een, in een nou, topvorm ja. verkeert. En eh, welke El Hamdoui die ik bij AZ ooit doepend naar doepend zag maken... ja, die hebben ze gemist, ja, maar die ja, van die de, die de laatste wel weken tijntje, niet ja. zo, hoor. Goed, Frank de Boer vertelde in de afloop dat hij in gesprek wil met Monier El Hamdoui ja, we gaan praten, maar wanneer, dat zullen we wel horen. Hangt dat van hem af of van jou af? Nee, ik ga wel met een brabander af. Is het nijpend voor jou gevoel, afgaande op deze wedstrijd, afgaande op uh, de wedstrijd van afgelopen donderdag in de arena, dat het, het scorend vermogen dat er niet makkelijk wordt gescoord, laat ik het zo zeggen? Nee, makkelijk. Ik, uh, ik denk dat wij S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 Amdoe op te vangen, maar dat hij een speciale kwaliteit heeft. Ja, uh, die kan heel belangrijk voor Ajax zijn. Dat weten we allemaal. Maar goed, die hebben we niet heel veel gezien dit seizoen. Uh, belangrijk natuurlijk wel voor Ajax. is is afwezigheid van Martin Stekelenburg. De keeper in deze fase van het seizoen. En in bloedvorm, hè? Ja. De man die natuurlijk al menig puntje heeft gepakt voor ze... ook in, in Europa, hij heel belangrijk is geweest... Ja, dat dit soort dingen gebeuren. ik ja. bedoel, eh, dat, moet je ook dat, voorbereid zijn. Als zijn en Emanuelsom weg zijn, ja dat is natuurlijk hè, van, van een andere orde. Maar ja, dit kan gebeuren. en Ik, vind, ik ben het niet helemaal eens met de discussie... en het uh, belachelijk maken van de huidige Ajax-keeper... Jeroen Verhoeven, wat altijd gebeurt. Dit is nou, gewoon ja, een is hele goede keeper. Ballen, hè? En die heeft Goh. bij het Volendam prima gedaan. En dat is natuurlijk... Uh, Stegenburgs internationale klasse. En dit is gewoon... Gewoon een keeper En dat is het grote verschil. En dan kan je hem niet verwijten. Maar, nou zo. goed, Ajax wordt even wat, wat, wat kwetsbaar dan nu. Maar, maar er staat gewoon een goede keeper. En er zit ook nog een hele goede op de bank. Ja. Uh, en, uh, oh, dat is interessant. Misschien zien we die ook nog een keertje. Rond Gavans, uh, Feyenoord. Daar ook een, een blunderende keeper? Of mag je het niet zo zeggen? Ja, triest, hè? Ja, vind vind, vind, vind op ik altijd... Van Rob van Dijk is namelijk de laatste weken... Uh, zeker vorige week tegen Heerenveen zo goed. Ja, weet je, die bal stuit die op... Die pakte vorige week echt de punten van Feyenoord natuurlijk. Het was een ongelukkig moment. De bal stuit op. Uh, hij wil zijn lichaam achter die bal... Ja, de, met die stuit gaat dat wat gaat dat mis. Dat kan, een keer, uh, kan een keer gebeuren. Uh, maar het was uh, uh, eentje waar die geen nederlaag opleverde. En dat was wel prettig voor, uh, voor Rob van Dijk. Die overigens met Feyenoord gaat praten over... Verlenging? Nog een jaartje. Kijk. En... <laughs> Uiteindelijk uh, wint Feyenoord dus ook in de, in de slotfase en uh, dat zal hem uh, zeker goed doen. Feyenoord speelde trouwens met rouwbanden om de slachtoffers van de ramp in Japan te herdenken. Het initiatief kwam natuurlijk van Feyenoord-speler Rio Miyaiichi. Dat vertelde trainer Mario B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 En de rest niet, alsof ja. dat nodig is. Nou, dat zou een initiatief van de spelers ge geweest zijn. Je had collectief kunnen besluiten om het, om het allemaal uh, te doen. Uh, er is natuurlijk nog heel veel onduidelijk hè? Dat, dat zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld. Nu in eerste signaal, maar als het allemaal straks. Nog wat, wat duidelijker is van hoeveel mensen nou uiteindelijk zijn overleden. En, en, en nou goed dat dit dramatisch is. Ik had ik had het wel kunnen begrijpen als al voor die eerste doden de mensen uit Eerbetoon een rouwband hadden ja. gedragen. Dat had ik, dat had ik heel, goed, heel goed kunnen begrijpen. Maar dat de ploegen met Japanners in de selectie het als eerste doen, dat vind ik eigenlijk niet meer dan logisch. Oké, okay, morgen dan. Uh, dan is er een belangrijke bijeenkomst. De scheidsrechters, de KVB en de coaches gaan met elkaar in gesprek. We hebben het nog niet echt over de scheidsrechters gehad. Nee. Wel indirect misschien. Ja, dat moeten we misschien ook maar niet doen. Er waren heel veel beslissingen weer waar je uren over kunt praten. Um, wat... Dus de charme van het voetbal zegt Michel Platanier? Ja, dat is, uh, dat is het zeker. Um, ik heb inderdaad wat uh, consequente en wat minder consequente dingen gezien. Het gaat er, m, ja, we hebben te weinig tijd om al die dingen uit te diepen. Wat mij met name in, de, in het afgelopen weekend is opgevallen... en dat is een beetje papagaaien van de KNVB... maar het, het viel me echt op, er is geen respect... voor. Voor spelers richting de scheidsrechter niet. Voor spelers onderling niet. Dat heb ik eens na zitten denken: ja, dat is eigenlijk een maatschappelijk probleem. Tegenwoordig hebben jongeren ook geen respect meer voor de politie. Dus daar praten er al tien jaar over. De ja, precies. Maar, maar, maar wat spelers elkaar allemaal aandoen, dat draaien, dat slaan. Ik zag gisteren uh, onze vriend Matic gewoon slaan. omdat er een klein tikje wordt gegeven. Dit soort opgeblazen egootjes. dit soort korte lontjes. Heeft soort... het ook te maken met de fase van de competitie? De prijzen nee, gaan, nee, gaan nee, worden verdeeld. Nee, nee, dit het dit is het spannend. hele jaar al. Alleen we leggen er nou iets meer de nadruk op omdat de arbitrage natuurlijk een beetje in een, in een hoek gedrukt is de laatste weken. Maar kijk nou toch wat die spelers allemaal met elkaar uitvreten. Dat gaat helemaal nergens over. En, en, en je kunt best eens een keer te laat zijn. En je kunt best een overtreding maken. Maar het moet willig doorzetten op enkels van mensen. En vooral dat slaan. Je was bij FC Groningen. Luciano slaat gewoon he, iemand, iemand weer neer. Ja. En, en ja, er zit heel veel onvrede in. Maar doe dat nou niet. Blijf nou eens een keer gewoon op je benen staan. Duidelijk Ronald. Wat een mooi statement. We gaan naar jouw top 5 van dit weekend. Te beginnen met... De kaart. Ja, er waren heel veel kaarten die niet gegeven waren... die wel gegeven zijn uh, of niet, uh, niet gegeven zijn. Uh, ik heb er eentje uit gekozen omdat hij zo beslissend was. Dat was toch die wedstrijd Heracles uh, Excelsior gisteren. Die kaart van Bovenberg. Ik uh -huh. snap Blom wel. Uh, hij kan niet echt zien of het een overtreding is. Er is een soort touché... Ja, en dan is het een doorgebroken speler en hij moet het in een split second beslissen. Ik had het er net ook nog over. Ja, wij hebben drie herhalingen even moeten kijken. En eh, ja, het was alleen wel een kaart die alles besliste. Want daarna was uh, Heracles Excelsior geen wedstrijd meer. Maar gold dat ook niet voor uh, Willem 2 Ajax? Dat gold ook een beetje voor, uh, voor Willem 2 Ajax. Want alleen die... dit gebeurde na 23 minuten. En dan maak je een wedstrijd, of dan is een wedstrijd eigenlijk wel heel snel naar de knoppen. En uh, werd, werd het voor Excelsior wel heel erg lastig om er, om er nog een, een, een, een beetje een eerlijke strijd van te maken. Niets afdoend overigens aan het goede voetbal van Heracles. De doelman. Ja, het was het weekend van, uh, van de doelmannen. Uh, Verhoeven en Koeijolfietjes stonden tegenover elkaar. Want uh, er ging natuurlijk heel veel aandacht uit naar Verhoeven. Maar is ook weer terug in de Nederlandse uh -huh. competitie... heeft een tijd lang op de bank moeten zitten... met de kromme tenen, omdat zijn vervangers... of de mensen van Willem II het zo slecht deden. Maar hij stond er vandaag en ik vond dat hij eigenlijk prima keepte. Dus het was, uh, het was uh, een beetje keepers, uh, keepersdag vandaag. Opvallend. Dat was bij Vitesse Herakles, waar ik zelf was, of Vitesse Heerenveen gisteren. Van Ginkel had het 2-0 kunnen maken. Gaat, wordt door Aysati weggestuurd in een counter... gaat rechtstreeks op Stoer Ellegard af en Stoer Ellegard pakt die bal. Dan ontploft werkelijk de Vitesse-bank... gaat de assistent van Ferrer rennend in looppas naar de wissels... haalt Pedersen op om direct Van Ginkel te straffen... en hem direct uit het veld te halen. Alleen ging toen vier minuten lang de bal niet meer buiten... zodat die wissel wel kwam, maar niemand eigenlijk doorhad... dat dit een strafexpeditie was... En dat was het wel. Want op het moment dat van Ginkel die bal miste, werd er besloten Pedersen. Betekent en... dat de situatie, de gespannen situatie bij Vitesse? Nou ja, dat gevoel kreeg ik gisteren. Ja. En dat een beetje in de war. Dat uh, jongen van 19 jaar die niet eens spits is, die dan op deze manier. eigenlijk hartstikke goed. Ja. De afgelopen tijd. Ja, goed. Precies. Doelpunt. Met een luchtje, uh, vandaag in uh, Doetinchem. Ado de Graafschap. Uh, of de graafschap Ado. Ja, goed, dan komen we toch weer bij de arbitrage. En ik vind dat Van de Brom gelijk heeft. Er kunnen niet vier mensen uit de arbitrage de bal volgen. Laat er eentje het veld in kijken. En dan zie je dat Poupon Lewin wegtrekt, zoals je dat vroeger op school ook wel eens deed. En op die manier een voorsprong creëerde. Ja, daarmee kwam hij vrij voor, uh, voor de keeper van Ado Coutinho. En kon hij reageren op die paas van de ridder. Wat overigens een geweldige voetballer vindt hij de ridder. En maakte hij het doelpunt, maar dat doelpunt had nooit mogen zitten. Voor de aanklager. Daar ja, had ik het net al even over. Ik heb er maar twee dingetjes uitgehaald omdat ik die vrijdagavond zelf heb gezien. Luciano en van Wolswinkel in het teruglopen. Ik vond Luciano een bron van onrust. Ik snap dat er frustratie in zit, maar daar kan van Wolswinkel niks aan doen. En Krankwist legt echt uh, gewoon twee keer de elleboog dik in de nek van uh, van, van Wolswinkel. En in één keer had dat een, uh, een penalty moeten opleveren. En misschien kan ook de aanklager, maar ik weet niet of dat juridisch kan. eens kijken naar uh, optelsommetjes en gedragingen en misdragingen. Ronald van der Geer, dankjewel. Alsjeblieft, ik spreek je volgende week. Oké. Okay. White eyes, lacklustre. Ruud Gullit heeft als trainer van Terek Grozny gedebuteerd met een nederlaag. In de eerste speelronde van de Russische competitie verloor Grozny met 1-0. Van regerend landskampioen Zenit Sint-Petersburg. Dat is geen schande, want die hebben we van de week zien spelen. Danko Lazewicz, voormalig speler van Onmeer Feyenoord en PSV in Vitesse... maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Geert Groot-Koerkamp, correspondent in Rusland, heeft het debuut van Gullit gezien. Geert, goedenavond. Goedenavond. Eh, eh, Na de voorbereiding al en alle commotie... eindelijk een wedstrijd met Gullit op de bank. Was er veel belangstelling? Ja, toch wel. Ja. Het, het, het stadion zat niet, niet vol... maar het was het, uh, ja, voor, voor zeker driekwart vol. En, en heel erg luidig... je merkte echt uh, dat de spanning erin zat. Er is natuurlijk uh, weken naartoe geleefd. Uh, Gullit is als een held ingehaald in Kroznien. En toch een beetje ja, als de verlosser... als de man die, die Terek Grozny naar een nieuw een hoger plan moet tillen... En daarom was de verwachting inderdaad heel hoog gespannen... en hadden de meeste uh, supporters ook echt wel verwacht... dat uh, dat nu al een klein wondertje zou zijn geschikt. Dus maar dat was niet gebeurd. <lacht> Dan had hij zelf misschien moeten meedoen, maar dat kan hij denk ik ook niet meer. Maar goed, de verwachtingen, je zegt het al, uh, van Van Gosni en vooral van, van Gullet zijn immens. Hoe uitzicht dat? Uh, nou, er was echt een hele goede sfeer in dat stadion. En Natuurlijk was de, de president van de club... en dat is ook meteen de leider van Tsjecheni, Ramzan Kadyrov. Die was aanwezig, die stond uh, uh, bovenaan op de eretribune. tribune, die overzag het strijdtoneel. Uh, nou, er waren een heleboel supporters van hem, van zijn, zijn, zijn fanclub, zeg maar, die ook mee waren gekomen om de stemming er goed in te zetten. Er waren Chichiense dansen, uh, Chichiense volksliederen. Uh, je kon echt merken dat het een, niet, zo, niet zomaar een club was, niet zomaar een club van Grozny, maar echt... Uh, ...dat deze de, wedstrijd de, de een nationale gebeurtenis was. En ja, je merkt ook aan, aan de stad Groznyelf... ...de grote, de wijde omgeving rond dat stadion was al dagenlang afgezet. Er, was heel veel, er waren heel veel militairen en politie op straat. En daaraan kun je ook afzien dat dit echt een, een zaak van uh, ja, nationaal belang is, kun je bijna zeggen. Hij brengt al teweeg, zegt Dat wordt nog een uh, immense druk uh, zo meteen op zijn schouders. Als het niet gaat lopen, bijvoorbeeld. Ja, en dat voelde hij al wel. Ja, ik bedoel, het is uh, misschien, misschien zie ik het verkeerd, maar als je naar Gullit keek zo op het veld, hij, hij zag er wat bedrukt uit toch wel. Omdat hij, ja, hij voelt natuurlijk nog een enorme uh, last zijn schouders rust. Uh, als je uh, als hij naar de overkant van het veld keek, keek dan zag hij daar grote spandoeken met uh, welcome to Grosny, met zijn eigen beeldenis. Uh, het scorebord van het begin van de wedstrijd toonde beelden van uh, nou Gullit, uit zijn, uh, zijn hoogte daar, dus de, de dagen met, uh, met Oranje, 1988 mm -hmm. uh, in, in, die, in die buurt. Hè, dus uh, ja, hij, hij wordt echt gezien als de verlosser en ik denk dat hij dat ook wel voelt. Uh, maar ik moet zeggen, ja, na afloop uh, gaf hij een korte persconferentie. Uh, hij zei daarop, een uh, beetje uh, verrast dat hij een applausje kreeg van de Chichese journalisten. Uh, als je toch verliest. Maar van, ja, over het algemeen ben ik eigenlijk heel tevreden met hoe ze hebben gespeeld. Uh, hij heeft uh, tegen ook gezegd, we moeten ons niet verkijken op die 3-0 nederlaag van Zenit uh, tegen Twente. Uh, Zenit is echt een hele sterke ploeg die heel veel heeft gespeeld. Wij hebben eigenlijk nog niet één echte wedstrijd gespeeld. Tot de eerste wedstrijd. Nou, en als we dan zo stand houden, twee uh, uh, helften, dan, uh, dan ben ik al lang tevreden. Tot slot, uh, tot slot, Geert, uh, Mark Boussouva zou komen uit België. Diego Forlan is meegeflirt. Die zijn dus allemaal niet gekomen. Is dat eigenlijk een grote tegenvaller geweest voor Gullit en uh, Terek? Nou, Gullit zelf wilde daar eigenlijk niks over zeggen. Hij zei, ik, uh, ik wil alleen maar praten over de spelers die er zijn. Over de, de jongens waar ik nu mee moet werken. En wie er verder nog bij had kunnen zijn, dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Um, maar ik heb ook nog gesproken met de, de, de vice-president van Terek... Uh, uh, Alganov, daar Alganov, en uh, die zei, ja, Boussoufa, uh, we hebben het hebben over onderhandeld, maar uiteindelijk waren de eisen die uh, hij stelde, ja, te hoog. Boussoufa wilde uh, vier lijfwachten, uh, Mercedes, hij ja, wilde een heel hoog salaris. En uh, Alganov zegt, dat konden wij niet verantwoorden tegenover de andere jongens. Uh, Waar sommigen naar ons inzien, ja, net zo goed zijn als Boesouva, die zouden er in één keer veel minder krijgen dan hij. En met Forlan is het een beetje hetzelfde. Uh, hij liet ons nog een sms'je zien van de, de agent van Forlan. Uh, en die schreef: Nou, Forlan wil naar Grosny komen als hij 7 miljoen euro krijgt. Uh, en daarop hebben ze beleefd gezegd: van, Nou, dat doen we dan maar niet. Nee. Oké, okay, Geert Groot-Koelkamp over het debuut van uh, Gurrit in Rusland. Dankjewel. Sport kort, kort. Zemster Femke Heemskerk heeft bij de Swim Cup in Amsterdam de 100 meter vrije slag gewonnen. Ze toefde aan Omicron Jojo af. Bij de zwemsters haalden ruim de limiet voor de WK in juli in Shanghai. Heemskerk was op dreef in Amsterdam. Het hele weekend voel ik me al heel goed. En uh, ja, ik denk dat dit wel de belangrijkste race... Is, in, de, in de zin van dat dit het moeilijkste zou zijn om uh, me voor te kwalificeren... omdat de concurrentie gewoonweg uh, erg sterk is. Nederland mag op dit nummer maar twee zwemsters naar de WK afvaardigen. Marleen Veldhuis kan zich de komende maand bij de Swim Cup in Eindhoven nog plaatsen... als ze sneller is dan haar twee landgenoten. Bij de mannen won Nick Drieberg de 100 meter rugslag. Bastian Leijessen eindigde als tweede... Ook Driebergen toonde het vereiste voorbehoud voor de WK in Shanghai. Lelisa De Sisa heeft de 37ste City Pier City loop op zijn naam geschreven. De Ethiopië liep de halve marathon in Den Haag in 59 minuten en 37 seconden. De Sisa was in de sprint na ruim 21 kilometer net iets rapper dan zijn landgenoot... Asmeraf Bekele. Koen Rijmakers was de beste Nederlander. De 31-jarige atleet. die in voorbereiding is voor de marathon van Rotterdam. in april. kwam in 1 uur 2 minuten en 9 seconden. als 12e over de streep. Bij de vrouwen won de Keniaanse. Philomena Tcheptjerir. Turster Celine van Gerner. is bij het toernier. des, des der meister in het Duitse kotboes als tweede geëindigd op het onderdeel balk. Alleen de Chinese. Yao Yinan was beter. Op de vloer. eindigde van Gerner als vierde. En het Nederlandse honkbalteam heeft het internationale invitatietoernooi in Florida afgesloten met een nederlaag. Een selectie van de Philadelphia Phillies was met 8-3 te sterk voor Oranje. Danny Rombly sloeg een solo-home run van de zeven wedstrijden die Nederland de afgelopen twee weken in de VS speelde. Monitor 2. Cycli-koersen eiste dit weekend de aandacht op Parijs-Nies natuurlijk. Die werd afgesloten vandaag en de Tireno Adriatico in Italië. Ik ga erover praten met Aart Vierhouten. Aart, goedenavond. Hoi, hoi. Uh, vandaag liep Parijs-Nies dus af. Ik zei het al, etappekoers. Uiteindelijk werd hij gewonnen door Tony Martin, de Duitser uit de HTC-ploeg. Maar in tegenstelling tot de voorafgaande weken... geen winnaar in het shirt van de rouwe bank. In de Tireno niet en in parijs nice niet. Nee, het is iets minder op het niveau dan dat ze gewend zijn. Ze zijn natuurlijk fantastisch We zijn begonnen een fantastisch natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je wil, je wil heel graag meer. En de beoogde kopman die voor Parijs niet alle steun zou krijgen... Luis Leon Sanchez, die, die kon het niet waarmaken. Kon... kon hij het niet waarmaken of kon de ploeg het niet waarmaken? Mm, ja, ik denk dat Bouke Mollema, die eigenlijk zijn, zijn man was... die hem bij zou staan, ja. het heel goed heeft opgepakt... en ja, sluit af bij de eerste tien in het algemeen klassement... Hij nee, doet ja, alle dagen wel mee voor rond de tiende plek, maar nooit voor de overwinning. Maar... Wat is er met Sanchez gebeurd dan? Want hij verloor gisteren geloof ik zes minuten. Ja, en vandaag negen minuten laat het helemaal liggen. En de tijdrit uh, is, is Bouken zelfs twee seconden sneller dan hem. Dus, uh, dat is uh, helemaal hij, uniek. Uh, ja, zeker voor, voor zo'n uh, zo afstand. En dan, ja, dan blijkt dus dat Sanchez niet, uh, niet meedoet op dit moment met de toprenners die, uh, die er wel staan. Goed, uh, pech was trouwens ook voor Martijn Maaskant, ja? Ja, dat is een, een verschrikkelijke val natuurlijk, wat je meemaakt uh, de hele dag. Veel valpartijen, veel regen daar, uh, gevaarlijke afdaling, gevaarlijk parcours. Alles erop en eraan, maar wel een geweldige winnaar. Het was wel een, een hele aparte etappe. Mm -hmm. Maar uh, ja, de spanning van de finale die je daar zag, uh, met één man voorop... met een peloton netje wat overblijft en daarachter... en het gat gewoon niet dicht krijgt in, in zes kilometer afdalen, omhoog naar beneden... Scherps van de snede afdalen in, in die regen over alles wat je maar tegenkomt. Uh, ik ik uh, zat op puntje van mijn stoel. Ja. Tony Martin terecht de winnaar daar. Ja, ja. ja, absoluut. Dat is een tijdritwind van uh, Bradley Wiggins, uh, Olympisch wereldkampioen. Uh, uh, 20 seconden op de tweede, de Wiggins. En wel heel goed van Wiggins dat hij in het begin van de seizoen nu al daar staat. Vorig ja. jaar echt een, echt een jaar om goud te vergeten voor hem. Na zijn debuutjaar op de weg, uh, veel eindklassementen meedoen, is hij nu echt weer terug komt ook op podium uh, daar in parijs niet aan dan in het eindklassement. Dus dat is wel weer een positief punt voor, ja. voor, voor, de, voor hem. Dan gaan we naar de Tireno. Uh, ook daar de Rabobank... Wint natuurlijk wel de ploegentijd, dit. Dat is in jaren niet meer voorgekomen. Nederlandse ploeg. Fantastisch, maar nu, is het, nu zijn ze het een beetje kwijt. Gezink heeft de leiderstuig gehad, maar moest hem ook meteen weer inleveren. Ja, maar je sta, jij staat natuurlijk al wel met, met, met een top van, van, van renners die daar allemaal op scherp staan. Ieder jaar weer uh, ja. de Terreno's, zo'n hoog aangeschreven wedstrijd ook. En met alles wat je om je heen hebt. En dan, dan blijkt dus dat de afstand die daar weer gereden wordt... gisteren een etappe van 240 kilometer. Vandaag weer 242 kilometer, denk ik zelfs. En dan, uh, ja, dan, dan red je het even niet. En dat hoeft mij even iets tegen te zitten. Maar nou, Geesing de... Baal, die was, hij was ook niet tevreden. Ook toen hij de leiderstijd pakte, volgens mij. Want hij werd vijfde, zesde in die etappe. Ja, klopt. Hij verliest een paar seconden daar. Op de, op de eerste. En dan maar kon, die, kon hij kon niet in, echt mee op de Ik In daar nog iedereen naar een Gort reed. Ja. Wat was het? ja, zeker. Maar daar stond niet uh, die Luca Kunenko uh, Basso aan het vertrekken. Dus dat is een klein beetje overtrokken uiteindelijk. Hoe, het is geweldig dat je daar wint en dat het al doet, zo ja. vroeg in het seizoen. Maar zijn we dan te enthousiast geweest? Nee, zeker niet. Want uh, je staat er toch maar. Je hebt dat, je hebt dat basisniveau heb je hartstikke nodig. Je kijkt naar alle klasse mensen en zie dus je straks ook in de tour weer zitten dan zie je ook in Parijs niet zo'n podium staan met Martin, Kleuden Wiggins. Ja. Ze staan er allemaal samen met Sanchez. En dat, dat gebeurt nu ook in die treino. Evans, Basso en Nibali die meedoet. Die Luca die, die, die, die terug is. Carponi die ieder jaar eigenlijk rond deze periode super is. Uh -huh. En daar moet je je tussen handhaven. En, uh, wat we wel zagen vandaag is wel een Nederlander die zich handhaven. in, in zo'n Potverdikke maar zeggen. Wind bijna? Twee millimeter. Ik bedoel, dat, dat is ongelooflijk. Ja, hij deed eigenlijk alles goed wat hij, wat hij doen moest. Uh, ja. ja, en dan komt zo'n uh, Gilbert voorbij. Een man die al zoveel klassiekers gewonnen heeft de laatste twee, drie jaar. Die zoveel ervaring opgebouwd heeft. En nog denkt, van, ik kan hem misschien toch nog net pakken. En dat ook met, uh, met zo'n klein stukje doet. En ja, voor Wout Poel is het natuurlijk geweldig dat je daar tussen zulke rennen staat. En, en, en ook wel een bevestiging van zijn start van, ja. dit, van, de, van dit seizoen. Nog twee etappes in de Tireno. Uh, wie gaat hem winnen? Ja, het gaat spannend worden. <laughs> <laughs> Evans aan de leiding. Die kan rijden maar Basso staat tweede op twee seconden. De, de Kuneco op drie. Secondes, Caponi 5, op vijf en dan Bali 12. Ik denk dat de eerste vijf, het is een tijdrit van 9,3 kilometer kort. Morgen? De laatste rit, dus morgen oh, cool. nog lastig, op en af. Maar de laatste drie keer kom je over de finish heen. Dus iedereen kent de finish, van Haver tot Gort. Dus ik denk niet dat ze elkaar daar elkaar op secondes gaan rijden. Dat zal een gesloten pelotonnetje zijn. En zal op die 9 kilometer afhangen. En Dan gaan we op naar Milan Sanremo. Dat wordt een sprinter, hè? denk ik, Hart. Ja, sprinter. Mijn uh, outsider, uh, Vincenzo uh, Nosentini, die toch weer ieder jaar daar staat, ieder jaar in aanval is in Milan Remo. En ik zag hem gisteren in de zwaarste rit bijna, toch weer in de eerste tien eindigen, tussen alle klimmers in. En hij kan nog ook een beetje sprinten. En als er een sprinter verrast moet worden... dan zit hij dat denk ik toch ook weer tussen in die finale. Dus, Nozentini. Nozentini, we gaan hem, uh, we gaan hem, hem bekijken. Goed zo. Aard, Dankjewel. Oké. Okay. We hebben nog wat buitenlands voetbalberichten voor u. Barcelona heeft punten laten liggen in de strijd om de Spaanse titel. Dat gebeurt niet vaak. Bij Sevilla kwam de koploper niet verder dan 1-1. De voorsprong van voor Aard Real Madrid is verkleind tot vijf punten. nummer vier via Real speelde met 1-1 gelijk tegen Sporting Gigon. In Duitsland heeft Bayer Leverkusen de achterstand op koploper Borussia Dortmund verkleind tot 9 punten. Mainz werd met 1-0 verslagen door Leverkusen. Renato Augusto maakte 8 minuten voor tijd het enige doelpunt. Dortmund verloor gisteren met 1-0 van Hoffenheim. Nog één uitslag dan. St. Pauli, Stuttgart 1-2. En in Engeland heeft Manchester City zich moeizaam geplaatst... voor de halve finales van de FA Cup. De ploeg van international Nigel de Jong... versloeg eerste divisionist Reading met 1-0. De halve finale moet City het opnemen tegen Arsenal. Manchester United wordt een mooie wedstrijd. De andere halve finale gaat volgende maand tussen Stoke City... en Bolton Wanderers. Glasgow Rangers heeft de laatste wedstrijd voor de confrontatie met PSV in Europa League gewonnen. Kilmarnock werd in de competitie met 2-1 verslagen. De Rangers verkleinen daardoor de achterstand op koploper Celtic tot 2 punten. Bovendien hebben de Rangers één wedstrijd minder gespeeld. In Italië was nummer 3 Napoli met 3-1 te sterk voor Parma. U bent weer helemaal op de hoogte. Langslijn zit erop. Morgen melden we ons weer. Zometeen John Jansen verhalen met het oog op morgen. Goedenavond.